8 Uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Defensie wil 75.000 reservisten mobiliseren, melden Israëlische media. Dat kan erop wijzen dat Israël een grondoffensief in de Gazastrook voorbereidt. Gisteren bracht het Israëlische leger al 30.000 reservisten in paraatheid. Israël is vastbesloten om een eind te maken aan de raketaanvallen vanuit de Gazastrook. Vanmiddag kwam voor het eerst een raket bij Jeruzalem neer, een afstand van 70 kilometer. Ook Tel Aviv werd bestookt. De raketten maakten geen slachtoffers. Intussen bestookt Israël nog steeds doelen in de Gazastrook. Het aantal Palestijnse doden is opgelopen tot 22 en er zijn zo'n 250 gewonden. Er zijn drie doden aan Israëlische kant. De afgewezen asielzoekers in een tentenkamp in amsterdam osdorp moeten over een week weg zijn. Dat heeft burgemeester Van der Laan laten weten aan de ongeveer 80 protesterende asielzoekers. Hij is in overleg over de beste manier om het kamp te ontmantelen en hoopt dat het niet tot een ontruiming hoeft te komen. Staatssecretaris Teve bood de asielzoekers gisteren onderdak aan als ze meewerken aan hun uitzetting, maar van dat aanbod heeft niemand gebruik gemaakt. Opnieuw zijn leden van motorclub Satudara aangehouden voor hennepteelt en harshandel. Een man van 30 uit Apeldoorn is volgens het OM betrokken bij vier hennepkwekerijen. De andere verdachte is een man van 52 uit Alfa aan de Rijn. Vorige maand deed de politie in dezelfde drukzaak invallen in Twente, onder meer in een clubhuis van Satudara. Bij die actie werden drie hennepkwekerijen gevonden, zes mensen werden opgepakt. Sven Kramer heeft in Tialf de 5000 meter gewonnen... in de eerste wedstrijd van het seizoen om de wereldbeker. Door een versnelling in de slotfase... troefde hij Jorrit Bergsma met minim verschil af. De derde plaats was voor Jan Blokhuizen en de vierde voor Bob de Jong. Het weer, het blijft vanavond droog. Morgenochtend vooral in het oosten nog zon. In de middag raakt het overal bewolkt en s'avonds gaat het regenen. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Hier in, in Leeuwarden. Ze kennen elkaar allemaal. Dat is mooi. Wij zijn echt heel Leeuwarden. Dat, is, dat zit van binnen. Dat is niet Utrecht. Dat is liefde. Vanavond zijn we dus in Leeuwarden. En uh, deze stad gaat het opnemen tegen Utrecht. Daar waren we afgelopen maandag. Den Haag, Eindhoven en uh, Maastricht. Aan het einde van deze maand gaan ze zich allemaal presenteren bij een jury. En vanavond doet Leeuwarden dat alvast bij ons. Uh, ik sta hier in de Blokhuispoort in Leeuwarden. Dat is een hele oude gevangenis uit uh, ongeveer 1500. Waar uh, tegenwoordig een heleboel kleine creatieve bedrijfjes ingevestigd zijn. Uh, aan de buitenkant is het eigenlijk net een soort kasteel met een slotgracht, een poort. Uh, een heleboel ramen met een heleboel tralies ervoor. En ik ben nu binnen in het oude cellenblok... En het grappige is dat al die cellen, die kleine cellen, zijn omgebouwd tot bedrijfjes. Uh, Rudy Wester, die staat hier naast mij. U bent geboren en getogen hier in Leeuwarden. Um, na omzwervingen in, in buiten- en binnenland bent u nu weer teruggeroepen om mee te helpen in de strijd hier in, in Leeuwarden. En vicevoorzitter geworden van de Stichting Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Dit gebouw, dat spreekt wel tot de verbeelding, zeg. Ja, dit is een uh, fantastisch gebouw, inderdaad al uit, uh, uit de 15e eeuw. En in 1580 al een uh, bewaarburg, dus toen al een uh, gevangenis. En uh, sinds 150 jaar heeft dit enorme complex deze functie van, uh, van gevangenis, uh, wat wat Versteen, wil we ja. maar zeggen. En in 2007, uh, uh, toen werd het toch uh, vanwege de brandveiligheid, et cetera, afgekeurd als gevangenis, als gevangenis. En toen stond het open voor allemaal kleine creatieve ondernemers uh, om hier... Een, een plek te vinden. En dat is heel wel gelukt. Er zitten 130. Uh... Ja, want het gekke is dat als we hier nou zo langs zo'n uh, zo cel lopen, uh, hier kun je nog naar binnen kijken door het raampje waar ze voedsel door kregen, denk ik, hè? Ja, absoluut. Alleen is dit nu het raampje van Kapper Eddie's knipcel. Dus uh, hierbinnen kunnen dames en heren geknipt worden. zeg maar, Paar stoelen zie ik. Ja, het is echt heel klein. Het is uh, nou, gewoon zo'n cel. Nou, twee het is bij vier of zo. Twee bij, twee bij vier, inderdaad. Ja. Dus uh, de normale cel. Maar uh, hij heeft hier een hele creatieve oplossing uh, bedacht. Door, uh, vooral ook omdat er overal zeilen op de vloer ligt. Dus het is gemakkelijk al die haren schoonvegen. Dat hier uh, dat nog. Hij heeft het nu niet schoongeveegd, zie ik. Toen ik, toen ik net uh, hier even uh, liep. Voor de, voordat de uitzending begon, toen zag ik ook een, een man met een heleboel kinderen. Want wat bleek, hij was acteur en er worden hier dus ook kinderfeestjes gehouden. Hij speelt boef. Nou ja, dit is natuurlijk het allerleukste plek voor een kinderfeestje. Want als je zo om je heen kijkt... we zitten wel in een cellencomplex, maar beneden zijn cellen. Maar er is, uh, zijn trappen naar boven, heel geel geverfd. Nu wel, waarschijnlijk toen niet. Uh, met daarboven weer allemaal cellen. Dus je kunt overal naar binnen en naar boven en naar binnen en naar buiten. En het is een enorm labyrinth. Dus het is fantastisch om als boef kinderen te gaan vangen. Ja. Nou, en het grappige is dat als je hier staat, dan is het gewoon zo'n cellencomplex zoals je dat in de Amerikaanse films altijd zag. Zo'n balustrade waar ze dan uiteindelijk allemaal van boven naar beneden schreeuwen. Ja, en de, de, de akoestiek is hier dus ook prima inderdaad. Uh, ze, werden, ze werden wel gehoord en het is dus ook al een podium om langs die balustrades te gaan staan en ook opvoeringen te doen. Dat gebeurt dus ook inderdaad. Dus dat hier opvoeringen zijn met het publiek hier beneden en boven langs die balustrades dus sprekers of debatten en nou ja, een enorme gal, maar het werkt wel. Iedereen moet ontzettend hard schreeuwen. Stel dat Leeuwarden culturele hoofdstad 2018 wordt. Wat krijgt dit gebouw dan voor functie daarbij? een heel belangrijke functie, omdat het heel centraal ligt. Het ligt midden in, in uh, Leeuwarden. en uh, Wij willen dus, want het kost 15 miljoen om het uh, te verbouwen. Dus daar is voorlopig geen geld voor. Het is ook nog een rijksmonument. Uh, dus dit is eigenlijk de beste oplossing met al deze kleine creatieve bedrijfjes. En dat willen we dus uitbreiden. We willen hier ook een black box bouwen op een van de binnenplaatsen, waar vroeger de gevangenen gelucht uh, werden. Blackbox dus black box is misschien een raar woord. Maar daar en er wordt dus een theater gebouwd waar voorstellingen gegeven kunnen worden. Dus het wordt echt het creatieve hart van Leeuwarden als het culturele hoofdstad. Maar ook als het niet-culturele hoofdstad 2018 wordt. Maar we hopen natuurlijk wel dat we dat worden. Dat is duidelijk. Zullen we naar die luchtplaats gaan? Want ja. vandaag gaan we de uitzending verder doen, hè? Ja. En ik wilde nog even iets toevoegen. Uh, want ik was vicevoorzitter van de Stichting Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Maar sinds mei ben ik uh, artistiek directeur. Dus ik heb het grootste gedeelte van het bitboek geschreven wat de programma's betreft. Ja. Denkt u dat u gaat winnen? Natuurlijk, absoluut. <laughs> we zijn een buitenbeentje en, en zeer de moeite waard om eens uh, verder te ontdekken. Ook voor Nederlanders trouwens. We gaan de verhalen horen. We lopen nu richting die binnenplaats, dus uh, waar de, de zware jongens, want die zaten hier ook, hier in Leeuwarden, in, uh, in deze gevangenis. Nee, de zware jongens. Waar ze gelucht werden, ja. daar lopen we naartoe. Ja, eh, en inmiddels hier op die binnenplaats eh, van de Blokhuispoort zit ook zanger Siep van der Ploeg. Goedenavond. Welkom. Eh, bekend van de kast met onder andere dit nummer. Hier is mijn hoog, hier is mijn heet, jouw min bestemdheid. Lang wie het kort, een schuster als komt het daar, het lucht zingbaar. Ja, het blijft echt een ongelooflijk goed nummer, hè? Ja, echt een lekkere nummer. Dit is ons uh, echt... Uh... Jullie doorbraak. Nou, dat was eigenlijk... Uh, ons eerste doorbraak, dat was uh, in 92 met een ander liedje. Maar uh, dit was wel de grote hit. De en nog steeds uh, vanmiddag uh, stond ik in Utrecht in de Jaarbeurs. En daar wordt hij ook nog volop meegezongen. Ja. Dus, uh... Laten we even vertellen waar we zitten. Want we zitten dus inderdaad in, uh, in die oude gevangenis, op ja. de luchtplek. We zitten letterlijk buiten. Ja, we zitten inderdaad uh, lekker fris hier. Inderdaad, <laughs> ja, is een prachtige zei... plek. Ook een hele mooie plek waar ik zo net ook hoor om hier uh, te gaan optreden. Ja. Ik heb hier ooit binnen gespeeld toen het nog echt een gevangenis was. Oh, serieus? Dat was in de jaren tachtig. Eind jaren tachtig. Toen uh, zat ik in een bandje dat heette Wish to Escape. Nou, we waren zeer, goed, geliefd, toepasselijk. Goed toepasselijk, we waren zeer geliefd in gevangenis. Ja. En toen, rond de kerst hebben we hier opgetreden. En ik weet omdat je, je zo'n wenteltrap moest je naar boven met al je installatie. En we hadden hele sterke jongens bij die ons hielpen om de bonnen boven te krijgen. Dus die gevangenen zijn hele goede rodies. Oh, die hebben jullie geholpen? Die hebben ons geholpen, ja. Oh ja? ja. Hey, en hoe reageerden ze dan op jullie optreden? Het vonden we leuk, maar uh, ik merkte ook dat er heel veel mensen tussen zaten die zelf graag muziek wilden maken. Want er zijn vaak heel, heel goede muzikanten zitten ertussen. tussen. op een gegeven moment stond ik nog alleen als zanger ertussen. En de rest om me heen was het volledig andere band geworden. Hey, ze hadden gewoon alle instrumenten hier. gepakt. Ja, dat gewoon, en dat ja, vond jouw band goed. Nou, die zeggen nou, daar natuurlijk niks van. Die waren ze vanuit dat ze was zo overkomen. Dus, uh, <laughs> ja, je die nooit. vonden het allemaal prima. Ja, er zaten hier zware nee, jongens. Die, ja, gebruik mijn gitaar maar. En hoe denk. deden ze? Het was vooral uh, veel van Gigi Kalen, dat soort, uh, de uh, Doors speelden ze veel. Ja, hartstikke goed. Ja. Ja, heel, leuk, heel leuk optreden. Het is zeer leerzaam voor ons. Ja, als je dat publiek meekrijgt, net als Johnny Cash vroeger, dan ben je al een heel eind, denk hoe deed je dat dan? Hoe moest je dat doen bij hun? Nou, je moet rustig aan beginnen natuurlijk. Maar uh, je moet wel, uh, wel stevige muziek spelen. En uh, het moet, je moet ze raken. Ja. En dat, als dat een keer uh, gebeurd is, dan... Uh, ben je dan een held? Is, ja, dan gaat het goed, ja. inderdaad. Ja, we zitten hier buiten, naast het café, wat hier inmiddels ook in, in, in deze aangevangenis gevestigd is. Ik zei, heb je het koud? Nee joh, je bent toch een Vries? Ja, inderdaad. <laughs> Als Vries kan je hier wel tegen. Het vriest nog niet eens. Nee, dat is waar. Ja. Is het zo dat, uh, want ik loop hier door dat mooie Leeuwarden, op weg hier naar deze poort. Um, is het zo dat jij overal wel eens geweest bent in Leeuwarden? Ik denk dat ik elke meter ken. Ik ken in ieder geval elk podium. Um, er zijn ook alweer podiums, die zijn alweer weg, maar... Uh, van theater Romein tot en Schaaf, de Harmonie, uh, het Zeeland, de Aldeghoef, Kerkhof, Prinsentuin. Ik heb echt overal opgetreden, ja. want ik, ik doe het al 25 jaar. Dus uh, en, en, ik ben ook uh, de muziek ingegaan. Een van de eerste dingen waar ik als klein jongetje kwam en wat me enorm aandacht trok. Wat, wat toen ook al geweldig was, dat was het Friese straatfestival met heel veel uh, Friese muzikanten, vaak in de Friese taal, en dat, dat greep mij enorm aan. En, uh, dus ik ging op mijn fiets hier altijd naartoe. En uh, ja, later mocht ik daar zelf op treden. En dat, dat zijn er van die hoogtepunten. Ja, maar dat, heeft wel, uh, dat was eigenlijk ook de bron van, van jouw uh, zangerschap. Van jouw... Dat heeft mij wel gevormd. Ja? Leeuwarden is altijd de, de basis geweest. En nog het liefst als ik een cd-presentatie doe, doe ik dat hier in deze stad. We hebben het ook uh, in de Arena gedaan in, Ajax, in, uh, in Amsterdam. Maar dat kan niet, uh, niet tippen aan uh, Theater Romein bijvoorbeeld. Nee, gewoon toch omdat het Leeuwarden is. Ja, het heeft zijn eigen sfeer en ook zijn eigen muzikanten. En dat is een heel, eigen, uh, dat is een heel apart groepje mensen die, uh, die, die heel creatief zijn. Rudy Wester, uh, inmiddels ook niet uh, afgekleumd? Verkleumd? Nee, helemaal niet. Wat dat betreft uh, ben ik ook vriezinnen uh, in hart en nieren. Ja, ja want u bent hier uh, ook geboren en getogen. Tot ja. uw achttiende gewoond, daarna ja. ook weer uitgevlogen. Ja. Omdat Leeuwarden dan toch ook weer iets niet heeft. Nou nee, ik bedoel, ik vind het heel normaal uh, dat uh, als je 18 wordt... Uh, dat je zo snel mogelijk van huis uh, weg wilt. Uh, <laughs> dat doet iedereen volgens mij. En ik ging in Amsterdam studeren, dat leek me buitengewoon uh, leuk. En ja. Maar is niet in Groningen zoals iedereen doet. Nee. Hoe is het dan nu om hier weer te zijn? Uh, het, het, het is uh, buitengewoon verrassend, moet ik zeggen. Want uh, het is wel een tijdje geleden dat ik uit Leeuwarden wegga. Ik ben natuurlijk nog wel terug geweest omdat mijn ouders en mijn familie hier allemaal woonden. Maar Leeuwarden is de laatste, laten we zeggen, 15, 20 jaar uh, enorm te goede, te goede veranderd. Namelijk? Uh, namelijk uh, omdat er... Uh, uh, er een nieuwe, uh, ja, nou ja, wat Sipal zegt, er is een, een fantastische energie van mensen nieuwe die elan. Niet in uh, New van mensen die samen uh, allemaal zomaar uh, groepjes vormen of zomaar, maar in elk geval de mogelijkheden hebben om dat hier te doen. En is dat typisch New Ja, er is he hier heel veel mogelijk. Dat dus, heeft, het heeft uh, ja? het over het algemeen natuurlijk. Als je hier iets organiseert, er zijn heel veel voorbeelden van. Uh, bijvoorbeeld de, de, de slachtenmarathon, Dat is dan een, een hardloopwedstrijd. Maar als je ziet wat daar omheen gebeurt qua kunst en qua muziek... dat is gewoon 42 kilometer lang is dat feest. Dus als de Friese de schouders eronder zetten, dan wordt het een geweldige happening. En dat gebruiken wij ook uh, natuurlijk voor ons uh, bidboek uh, voor culturele hoofdstad. Ja. Dat uh, uh, Friesland heeft het hoogste aantal vrijwilligers. En niet zomaar vrijwilligers, maar echt vrijwilligers die gigantisch hard uh, kunnen werken. Nou, Denk alleen maar even aan die, als de beroemde toch? Mm -hmm. uh, misschien een flauw voorbeeld, maar binnen 48 uur dan kunnen vrijwilligers... Want de, er komt geen sponsor of professionele organisatie aan te pas Binnen 48 uur kunnen ze zoiets organiseren dat er een miljoen bezoekers zijn en 15.000 schaatsers. Binnen 48 ja, uur. Jullie zijn dat kan op, alleen, ja, maar, Ik zie het. Maar dat kan alleen maar in Friesland vanwege die vrijwilligers inderdaad. Ja. Er zijn professionele vrijwilligers als je het zo kunt zeggen. Ja. Dus met nou. z'n allen de schouders eronder. Dat hoort bij, bij Friesland. Ja, we hebben als grote voorbeeld, het, uh, dat, dat komt ook in het bidboek... dus de uh, jury moet maar Fries leren even voor dat ene woord. Het woord meanskip. En meanskip means is uh, samen de schouders eronder en iets uh, groots verrichten. Ja. En wat Siep zegt, als, ja. als de vries er een keer achter staan, dan staan ze er ook helemaal achter. Over dat vries. moeten we wel ja. even overtuigd worden, hoor. Dat, dat, dat ja. Fries. Uh, Siep, ga jij, als je naar de bakker gaat, iets in het Fries bestellen qua brood? Of doe je... Hoe nee, zit ik, dat? Ik woon, uh, ik woon in een klein dorpje, hier vlakbij acht kilometer hier vandaan, Jorvet. Ja. En dat is... Uh, dat, ja, dat spreekt alleen iedereen. Uh, iedereen spreekt daar Fries. Oh, en, ja? en Fries is een hele actieve talen. Er wordt heel veel ingezongen, ja. prachtig gedicht ingeschreven. Dus daar ligt wel het hart van, de, van deze provincie in de Friese taal. Als je ook ziet hoeveel ieper lofspullen er zijn, dus, dus buitenlocaties qua theater. zijn eigenlijk een beetje oerom dan over de hele provincie verspreid. Dat uh, gaat hier de hele zomer door. Ja. Fries zingen, uh, ja. we hebben hier namelijk ook een dame in Leeuwarden, uh, dat is uh, Janna Eijer. Kom er eens even bij staan, als je wil. Ja, uh, uh, want uh, ja, we moeten natuurlijk ook iets horen in dat prachtige Fries. En uh, jij gaat voor ons zingen in het Fries. In en, het Fries, klopt. En er is iets speciaals met dat nummer. Ja, vorig jaar uh, heb ik Friesland vertegenwoordigd in Italië voor Lied. En Lied is het uh, Songfestival van minderheidstalen in Europa. En uh, toen heb ik daar gewonnen met mijn eigen nummer, Ian Klap. En dat betekent in een klap? In één klap eigenlijk. En waar gaan het over? Het gaat over dat eigenlijk in één klap alles kan veranderen. Je kunt zwanger raken en dan ben je heel blij. Maar dat kan ook zo meteen Toch hoor ik dat je kanker hebt en dan verandert je leven ook totaal. Of je wordt verliefd en dan denk je ook... Oh, mijn hele leven is anders en daar gaat het eigenlijk over. Nou geweldig, ik ben ontzettend benieuwd. Ik wil heel graag uh, dat je plaats neemt achter je piano hier midden op de binnenplaats. Ik zag dat je handschoentjes aan hebt gedaan. Voor je, je gaat op de elektrische piano spelen. Aandacht voor Janna Eijer. Auto, en kies op reis, misschien. Maar die vlangen in de auto, en dan wat de bregen in. Mijn inblik slaat in hart op Mijn slaat in het op Wat kan jij ongelooflijk mooi zingen. Prachtig. Ik snap dat jij gewonnen hebt. En ik denk, als ik dit dan hoor, inklap, was vast, je bent vast verliefd of zo. Nee. Oh, niet eens. Nou, ik is het hoor als het nog verliefd wordt. Ja, precies. Hoe je het dan gaat zingen. Ja. Want als je... Sip, jij hebt er natuurlijk ook, Sip van de Ploeg, jij ja. hebt er natuurlijk ook ervaring in, in het zingen in het Fries en in het Nederlands. Om het maar even zo te zeggen. Mm -hmm. Zit er nou meer gevoel in dat Fries? absoluut. Maar het is ook zo dat, uh, dat mensen, dat gevoel, dat heb jij nu ook al zie ik, ja. dat, dat komt wel over. Ja. Ook versta je niet alles, maar het is wel een taal die, die je echt uh, raakt inderdaad. Ja. En het is, uh, we hebben nu net ook een nieuwe Friestalige cd uit, maar dat, dat is echt prachtig om te doen. En vorig jaar uh, heeft Jana ook bij ons uh, opgetreden, dat is een uh, groot evenement wat ik uh, elk jaar organiseerde, dat Friese Frieske Music Night, met alleen maar Friestalige muziek. Er komen 8.000 mensen en dat is, ja, dat is, is geweldig. Ja, ja. Hij, hij gaat je groot maken. Want, uh, nou, je ik groot niet hoor, dat doet ze zelf Ja wel. precies, ja. Heel erg mooi, echt geweldig. Uh, ik ga nog even zeggen waar we zitten. Want we zitten uh, vandaag in, in Leeuwarden. Leeuwarden heeft namelijk de ambitie om culturele hoofdstad te worden van, van Europa. Um, Net als Utrecht, Eindhoven, Maastricht en Den Haag. Daar gaan we allemaal langs. Afgelopen maandag waren we in Utrecht, nu dus in, uh, in Leeuwarden. En ik heb hier eigenlijk ambassadeurs aan tafel, kan ik zeggen, voor, uh, voor Leeuwarden. Siep van der Ploeg dus, bekend van de kast. Uh, en uh, Rudy Wester ook, artistiek directeur van uh, de stichting Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Um, we waren in Utrecht uh, maandag. En die zijn natuurlijk uh, trots op weer andere dingen dan jullie. Hè. Die hebben hun werven, uh, hun onder de grachten. Die hebben uh, Tivoli. Centrale ligging. Um, wij waren wel benieuwd wat nou andere mensen ook nog uh, vinden wat uh, typisch is en bijzonder aan Leeuwarden. We vroegen het hier wat mensen op straat. Even luisteren. Water, het Friese, het platteland om de stad heen en toch het stad. Beperkte omvang van de binnenstad. Alles is beloofbaar en straks sparen het nieuwe Friese museum. Het is cozy. Noflux, zeggen ze hier. Er gebeurt zo enorm veel. Er is hier iedere week wel een festival. Er is iedere week wel wat te beleven. Het zijn toffe concerten, toffe uh, festivals, noem het maar op. Ik vind veel te weinig. Ik heb 18 jaar lesgegeven, Noordelijke school beeldende vakken. En uh, het is al helemaal opgeheven. En er was een academie hier in uh, Leeuwarden. En uh, die is ook al lang uh, ter ziele dus ik, ik weet niet waar ze het lef vandaan halen om, uh, om zich culturele hoofdstad uh, te noemen. Ik denk dat het voor Leeuwarden ontzettend belangrijk is om culturele hoofdstad te worden... om een stuk zelfvertrouwen terug te krijgen. Wij kunnen ontzettend veel. Um, wij zijn alleen daar niet zo heel erg goed in om dat ook te laten zien. Uh, wij vinden het vrij normaal. En het, hier heerst ook een beetje het idee van als je de kop te ver boven het maaiveld uitsteekt... dan wordt hij afgehakt. Dus een beetje dat Calimero-effect, um, dat heerst hier heel erg. Even horen hoe jullie dat vinden. Nog heel even, want mensen denken, wat hoor ik nou toch op de achtergrond? We zitten dus buiten, uh, bij de oude gevangenis Blokhuispoort, hier in Leeuwarden. En wat u hoort, dat zijn heaters, zodat we hier niet bevriezen. <laughs> dat is het geluid op de achtergrond. Even dat Calimero-effect, uh, siep van de ploeg. Herken je dat? Nou kijk, ik hoorde mevrouw zeggen van behaast het lef vandaan, maar ik denk dat het juist heel goed is. Want het heeft een enorme stimulans natuurlijk voor de cultuur in Leeuwarden als dit wordt georganiseerd. Want er komt er zoveel op vrijwillige basis, komt er, wordt er de grond uitgestampt. Ja, is dat zo? Absoluut. Want je weet niet wat je meemaakt als, als, als, we, als we dat worden. Dan gaat de, de hele provincie gaat de vlag uit en dan uh, wordt het één groot feest. Ja, want er is natuurlijk ook kritiek op hè, dat er zoveel ontzettend veel geld natuurlijk ook naartoe gaat. Ja. Ik, ik meen dat ook een, een plaatselijke CDA heeft gezegd uh, dat het echt absoluut niet kon. Ja, maar uh, tegenstanders zijn je altijd en uh, er is al lang bewezen, dat, ik bedoel dat is echt uh, uit rapporten gebleken dat wat je investeert dat komt minimaal twee keer terug. En, Soms, zoals bij Lille 2004, zeven keer terug. Dus we investeren aan 000, geld. Aan geld uh, ja. inderdaad. En dan heb ik het nog niet eens over de creatieve energie en, ja. en het enthousiasme. Dus u zegt, en, nee, het heeft helemaal uh, niks met elkaar te maken. Het heeft helemaal niks met elkaar te maken. Wat wij willen inderdaad uh, met culturele hoofdstad uh, Leo, waar de Culturele hoofdstad 2018, is inderdaad een impuls uh, te geven aan wat er allemaal is. Want er is zo ontzettend veel wat nog te onbekend is. Zowel in Nederland zelfs als in Europa. We zitten een beetje aan de periferie daarvan. Dus nieuwe impulsen, nieuwe ja. energie. Even concreet maken. Ja. Want Siep van Ploeg, jij hebt ook een plannetje toch? Als het, als het zover is. Als jullie winnen. Wat wil jij dan hier gaan organiseren? Wat ik wil gaan organiseren, ja, ik heb uh, ooit, uh, dat was in 2000, uh, dat heet uh, december 2000, zomer 2000. En er zijn heel veel mensen vanuit, uh, vanuit uh, heel de wereld, uh, Fries en om utens, zijn, teruggekomen naar, uh, naar Friesland. Ja. Toen hebben wij een programma gemaakt, dat heet de met uh, Friesstalige muziek en cabaret. En zoiets wil ik weer gaan maken. Dat waren dat, uh, mensen die Friesland verlaten hadden en die zijn teruggekomen? Die kwamen allemaal terug. En, Zoals? En, uh, Wie bijvoorbeeld? Uh, ja, ik ken de namen niet, maar mensen die ooit zijn geëmigreerd. Er nee, zijn 750.000 Fries om Utens, zoals het heet, dus die buiten, buiten Friesland uh, ja. wonen. En wat ze Er zijn er misschien wel meer. Nou, als je ja. alleen al ziet wat die mensen weer naar Friesland hebben Want gebracht. Want voorbeeld, wat hebben ze dan nou meegebracht? Wie terug? Nou, uh, gewoon heel veel, de, de, heel veel uh, liefde voor Friesland. Wat ze, nog, wat ze hebben, dat konden ze hier weer kwijt. Dus ze konden, uh, dat, dat kwam allemaal hier weer naartoe. En, uh, die en mensen hebben, Wat is dat dan? Ja, dat, dat is concreet, ja, dat, dat zit heel diep in je, dat je Fries bent en dat uh, heeft Rudy hiernaast me ook, dat hebben we allemaal. Ja. En dat, dat is een, is een uh, saamhorigheidsgevoel wat, wat heel sterk is en daarmee maak je een prachtig festival. En dat gaan we inderdaad, we hebben jullie idee, want Simmer 2000 was zo'n succes. Dus we gaan nu een voorjaar 2018 maken, waarbij we bijvoorbeeld beginnen met de zonen en de dochters van de Friese uit 2000 uit het buitenland naar hier uit te nodigen. Ja, het, het buitenland heet dat ook hè? Het buitenland, <laughs> ja, Nederland ja. Maar dat is Drenthe hoor. Ja. Is <laughs> maar goed, uit, uit heel de wereld en Nederland. Uh, en dan inderdaad, uh, dankzij alle Friese kunstenaars uh, en mij dan ook natuurlijk gelinkt aan Europese kunstenaars uh, die hier komen optreden, een gigantisch voorjaar 2018 te maken. En een van de hoogtepunten wordt dat uh, we op 5 mei vragen alle Friese, alle Friese bezoekers, alle uh, naar buiten te gaan, uh, te zwaaien allemaal naar de lucht. Want er wordt er een foto door de NASA genomen nou, op 5 mei, waar? ja. En, de, en u denkt dat, dat we dat zien vanuit, uh, vanuit de lucht? Tuurlijk, tuurlijk. Ja? Dat hebben we wel geverifieerd hoor. Maar je we moeten wel even er tussen gaan staan. Hè? Jij staat er ook nog. Nou, het ja, lijkt me we, wel interessant. Ik er wel bij. Ja. En Janna, ben jij ook van plan om uh, een rol te gaan spelen met jouw prachtige stem, als het zover is? Als het zover is, graag, ja. ja. lijkt me en, heel leuk. Ja, heb je daar een plannetje voor? Heb je iets bedacht wat jij zou willen? Nee, daar heb ik niet over nagedacht. De vorige keer toen Simit Wattoes was, was ik 11 jaar. Ja, en toen ja je bent nu 23 toen ben ik 23, dat is een heel verschil. Ja. Toen stond ik nog als danseres op, op het toneel. Ja, herinner je het nog wel? Ik herinner me nog heel goed. De koningin ja. was erbij en ziek uh, van de ploeg mocht optreden. Inderdaad ja. En, en, dus er was een klein meisje. Was en hij een teken... voorbeeld voor ja, ja, toen wel ja. ja, ja. <laughs> nog steeds ja. hoor. Ja. Maar het was, het was inderdaad het gevoel wat hij beschrijft die saanhorigheid. Dat is typisch Fries. Jullie, ja, Ik zie jullie glimmen tegenover mij. Zo van ja, je ja. vraagt er nou. Het is echt zo. Het is echt zo, ja. Het is ja. niet normaal. Toen ik daar stond, waren allemaal mensen met kan aan deze vlagjes te wapperen. Ik denk, waar komen die vandaan? Maar dat waren dus gewoon echt Friesen die nu in Canada wonen. Maar speciaal voor dit feest terugkwamen. En ik denk, als we het nu weer gaan doen, dan wordt het alleen maar groter en groter. Jullie krijgen 30 seconden om te zeggen waarom Friesland het moet winnen. Siep. Uh, Oké, okay, maar ik begin. Nou, ik vind dat Friesland winnen, Mat, Omdat we hier de mooiste taal hebben. En we hebben hier de, de, de leukste meisje. Uh, nu even in het Nederlands. We hebben hier de prachtigste taal die er bestaat in heel Europa. En daar maken we hele mooie muziek en hele mooie teksten mee. En uh, deze gemeenschap die gaat uh, een prachtig festival maken. Alle Friesen bij elkaar. wenst uh, Wester? Leeuwarden moet culturele hoofdstad worden. 2018 Leeuwarden in Friesland natuurlijk. Omdat het een... een, een een, een, een, een, een, een, een metropool, ondanks de kleinheid van de stad... maar wel een metropool is van alle minderheidstalen in, in, in Europa. En ook een metropool van creatieve uh, mogelijkheden. Dus dat kan heel groot worden dankzij Culturele Hoofdstad 2018. En kan jij, een beetje, kan jij nog iets zingen? Iets, uh, tot slot? Zingen? Oh jee, dat in, wordt heel lastig. Iets dat je zegt, uh, Leeuwarden moet het worden... Ja, nee, niet Leeuwarden. Alleen heel Friesland moet het worden. Het heel... is niet alleen Leeuwarden die de uh, culturele hoofdstad wordt... maar bij ons is het gewoon echt de hele provincie. Ja. En heb je bij die andere steden niet. Bij ons zijn het veel meer mensen die cultureel ingesteld zijn. Nou, ik zie hier enorm veel trots aan tafel. Ik kan niet anders zeggen vanuit uh, Leeuwarden. Heel hartelijk dank voor, uh, voor jullie komst. Uh, hier zaten Siep van de Ploeg, uh, Janna Eijer en Rudy Wester. En we zaten hier buiten uh, in uh, de oude gevangenis. Maandag... Gaan we verder op onze tocht langs de culturele hoofdsteden. En daar zijn ze natuurlijk weer heel trots op hun gemeentes. Eindhoven gaan we dan naartoe. Uh, en dan uh, zit daar uh, als ambassadeur radiopresentator Frits Pits. En vervolgens gaan we de dagen daarna vrijdag en maandag nog naar Maastricht en Den Haag. Um, dat zijn alle kandidaten. Eind deze maand uh, presenteren jullie je aan de Europese jury. En uh, wordt het duidelijk pas volgend jaar wie uiteindelijk... Uh, ons Nederland mag uh, presenteren als culturele hoofdstad van Europa 2018. Goed, tot zover leeuwen. We gaan terug naar, uh, naar warm uh, Hilversum, schat ik zo in. <laughs> naar Willemijn Veenhoven, want die gaat een klap op de week geven. Hè? Het is altijd heel warm hier op de vrijdag, want dan hebben we een stamvolle studio... en die airco Precies. doet het hier niet. Dus nee. wij trekken allemaal langzaam iets uit. Naast mij Erik Harton, <laughs> er, er ding. Alberto Stegeman, Rijer Zwaan van Nieuwzuur. Het wordt een hele mooie uitzending. Uh, want we bestaan vandaag in dit format één jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden... En we hebben het over Badderhari en uiteraard over de Politieke Week. Dat allemaal, maar eerst het nieuws van half negen. Hé, hey, Diane, Graaf komt binnen. Het nieuws met Christian Bonemak. Radio 1: Het NOS-journaal. Israël overweegt nog eens 75.000 reservisten te mobiliseren, melden Israëlische media. Dat kan erop wijzen dat Israël een grondoffensief in de Gazastrook voorbereidt. Gisteren werden al 30.000 reservisten in paraatheid gebracht. Intussen gaan de luchtaanvallen op de Gazastrook door. Bij het geweld zijn nu 22 Palestijnen en drie Israëliërs omgekomen. Vanmiddag bereikte voor het eerst een raket uit de Gazastrook Jeruzalem. Een verslavingskliniek in Nijkerk mag geen cliënten meer behandelen. De kliniek geeft verkeerde medicatie en werkt niet samen met verslavingsartsen. Vorige maand werd een bestuurslid van de stichting opgepakt op verdenking van fraude... met persoonsgebonden budgetten van cliënten. De afgewezen asielzoekers in een tentenkamp in amsterdam osdorp moeten over een week weg zijn, dat heeft burgemeester van der Laan besloten. Niemand heeft gebruik gemaakt van het aanbod van staatssecretaris Teven om in ruil voor tijdelijk onderdak mee te werken aan uitzetting. En op Schiphol is een Belg betrapt met 42 levende vogeltjes in zijn koffer. De man van 49 is gearresteerd. De vogels zijn naar een opvangcentrum gebracht. Het zijn 24 blauwkeelcialias en 18 Amerikaanse goudvinken. En ze zijn per stuk ongeveer 500 euro waard. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is dus vrijdag 16 november 2 over half 9. Het weekend is begonnen. In een week maak je heel wat mee. We bespreken het een be today. Wat was het debat in den. we hier in BNN Today de Nieuwsweek af. En dan doen we met een bomvolle studio, uitgesproken gasten, discussies, terugblikken en hele fijne muziek. Premier Rutte die moest deze week flink door het stof. Uh, we zagen op een gegeven moment iets van de oude Rutte terug. Hij kon weer een beetje lachen. De vraag is, is dat genoeg? Daar hebben we het over. En vorige week bespraken we nog de vrijlating van Bader Hari hier. Je weet het, hij kon er maar een weekendje van genieten. in zit hij weer vast. Uh, hoe kwam dat allemaal? Hoe zat het nou met die getuigen? Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Verslaggever Joris Kreugel die geeft een rondje in Amsterdam aan twee vrijwilligers en een, aan een asielzoeker. Die maakte van de week iets heel naars mee. Het hek op het plein waar uitgeprocedeerde asielzoekers bivakeren, werd door een extreemrechtse groep afgesloten. Ja, die zeggen de volgende dag toen de Duur de was uh, opgesloten. En uh, iedereen was gewoon een beetje bang, weet je wat. Want uh, ja, iedereen zegt ja, misschien komt iemand gewoon het vuur gooien op de en daarna. Uh... Dit is belachelijk. Joris Keugel, straks zijn reportage naast mij. Hij is er weer. Hoi. Hoi. We behoeft geen introductie. <laughs> Meneer Korton. Ja, hij was even weg en hij is er weer. Um, met je plaatkoffer. Uh, ja. wat, wat zit er zo al in? Nou, omdat we een jaar bestaan, heb ik een feestelijk liedje van Stevie Wonder meegenomen. Nou, welke zou dat, zijn, dat ja, nou zijn. Welke zou dat nou zijn. En daarna gaan we gewoon lekker vol met, uh, met veel mooi Nederlands werk. Ah. Ja. Altijd fijn. En Luc, die is er natuurlijk ook... en die heeft weer wat fijne, opmerkelijke uitspraken uit de week geplukt. Nou ja, één uitspraak en die hielp me echt de hele week... dat, dat, dat bleef me in mijn hoofd hangen. Het, het was een opmerking van Wilders. Um, die ging deze week natuurlijk in debat met Rutte. En op een gegeven moment zei hij het volgende. Niet alleen fysiek, qua uiterlijk, maar in zijn algemeenheid lijken de heer Samson en de heer Rutte... een beetje op de Bassi en Adriaan van de Nederlandse politiek. Ja, en die, die opmerking die is echt, echt de hele week is die blijven hangen. Ik heb foto's bijgepakt, oude filmpjes naast elkaar gelegd... een hele reeks door Europa teruggekeken. Even een stukje diehard hard fact-checking was het. En echt, ik, ik kan het nu wel bevestigen. Rutte en Samson lijken fysiek niet op Bassi en Adriaan. Maar ook niet eens een heel klein beetje. Gewoon, het is, ze lijken er gewoon niet op. Toen Bassi is een beetje dikker. Adriaan inmiddels ook, maar toen niet. En... Rutte en Samson zijn gewoon fysiek hetzelfde. Maar ze lijken niet op Basie en Adria. <laughs> Laat meta, ja, ja, ja, nee. Adriaan. Laat het weten, aan Milders. Adria heeft volgens mij... die had toch iets met zijn tong vastgenaaid... aan stukjes dingen ingewikkeld. Daar was er heel gedoe over, laatst naar nou, nee. <laughs> Lambert. Je denkt wel voor altijd aan Basie en Adriaan... als je Samson en Rutte ziet. Ja, en Misschien kijk, was dat wel de bedoeling. Dat denk ik, ja. Maar, ze lijken, maar nogmaals, ze lijken dus fysiek niet gevet. Checkt door Luc. Ja. Um, we gaan naar de sport. Yay. Yay, ik zeg Diona als enige. Ja, Die andere graag Nee, nou. Ja, dat is Voor naam. sport ook heel erg. Ik vind leuk. sport op. op zaterdag en zondag zeker. Ja. En vrijdagavond. Ja. Goed, schaatster Jorien Ter Mors heeft uh, bij haar debuut... in een wereldbekerwedstrijd direct een medaille veroverd. De shorttrackster reed in Tijalf op de 3 kilometer 4.06.90. En moest alleen Stephanie Beckert uit Duitsland... en de Tsjechische Olympisch kampioen Martina Sablikova voor zich dulden. Langebaan baan schaatsen ligt haar goed, dat is duidelijk. Maar shorttrack blijft voor Ter Mors nummer 1. Ja, ik vind uh, shorttrack gewoon wat spectaculairder. Je hebt meer interactie uh, met de rijders... Uh... Ja, het is meer het spelletje in de, op het ijs wat je, wat je moet doen. En bij de lange baan is het gewoon zo hard mogelijk schaatsen en het beste uit jezelf halen. Dat doe je uiteindelijk ook wel bij het short Maar daar komt zoveel meer bij kijken met de rijders in de baan, de interactie, het inhalen. Ja, je moet tactisch daar ook heel goed rijden en hier is dat toch wat minder van belang. Nationaal kampioen Diana Valkenburg eindigt als vierde op de drie. Irene Wust als achtste. Ze is ziek en ze heeft zich voor de rest van het weekend afgemeld in Heerenveen. Sven Kramer won de vijf kilometer. De Olympisch kampioen dook dankzij een fenomenale versnelling in de slotfase. Net onder de tijd van Jorrit Bergsma. Kramer finishte na 6.16.09 en was tevreden met zijn race. Het was wel een, het was wel een goede rit. Vooral aan het einde. En, uh, ja, aan het begin... Uh, Wilde ik wilde hem iets rustig houden. Ik wil, niet, uh, er nog, uh, ja, ik wil die wedstrijd eigenlijk nog niet gewoon in knallen. Uh, ik heb natuurlijk niet het ideale programma kunnen draaien. En, uh, ja, ik wil de race eigenlijk nog progressief opbouwen. Waardoor ik aan het einde gewoon uh, nog steeds kan versnellen. En, uh, als dat lukt, is goed. Europe Bergsma werd dus tweede. Jan Blokhuizen eindigde als derde en de vierde plaats was voor Bob de Jong. De 500 meter bij de vrouwen werd gewonnen door de Zuid-Koreaanse Sangwa Lee. Margot Boer was de beste Nederlandse op de negende plaats. Dan gaan we naar tennis. David Ferrer heeft titelverdediger Spanje in de finale van de Davis Cup op voorsprong gezet tegen Tsjechië. Ferrer won in Praag in drie sets van Radik Stepanek. Kopman Thomas Berdi speelt op dit moment het tweede enkelspel tegen de Spanjaard Nicolas Almagro. Arjen Robbe heeft tijdens het duel van Oranje tegen Duitsland een lichte spierscheuring opgelopen. Hij mist ja, in ieder geval morgen de wedstrijd van zijn club Bayern München tegen Nürnberg. En ook het duel uh, met Valencia in de Champions League gaat volgende week aan Robin voorbij. Hij is er helemaal klaar mee, zei hij ook. Hij wordt er heel Lullig, gek, gek van. Overbodig opmerking. Helemaal gek van. Van ja. zichzelf of van, dat, uh, van zijn spierscheuring? Ja, dat ja. Dat ja, ja, ja, gewoon dat hij weer ja, de wedstrijd, ongelooflijk. En dan nog één bericht. Mag nog? Ja, ja, ja tuurlijk. Het bestuur van FC Twente boycott de competitiewedstrijd van zondag tegen FC Utrecht. Het bestuur is solidair met de fans, want die zijn niet welkom in Utrecht. Vanwege ongeregeldheden bij de wedstrijd van 4 december vorig jaar had de FC Utrecht laten weten... dat de supporters van Twente het duel van zondag niet mogen bijwonen. Het bestuur van FC Twente is het niet eens met die maatregel. Nog meer sport vanaf 10 uur. Dacht je nou echt dat ik je zat af te kappen? Nee. Natuurlijk niet. Want je hartstikke... <laughs> nee. houdt van mij. We ja. We aan je lippen hingen. We. Nee, je moet <laughs> ook eigenlijk blijven. Oké. Okay. En blijf ik. Dan ga je luisteren naar de eerste gast die we Erik gaat aankomen. Ja, wil je wat drinken trouwens? Oh, lekker. Ja, okay. uh, de eerste gast vanavond, want uh, uh, dat is mooi. Want iedere zondagavond ontmaskert hij de grootste boeven... in het SBS-programma Undercover in Nederland. Daarnaast is hij directeur van Noordkaap TV-producties. Dat wisten we nog niet. Iets wisten we nog niet. En dat is dat hij ook nog eens een keer een briljant pokeraar is. Maar uh, <lacht> hij moet er zelf hard om lachen. Geluk, uh, en natuurlijk regelmatig bij ons te horen presentator en journalist... Alberto Stegeman. Yes, Goedenavond Alberto. Goedenavond. Je, je deed mee aan het pokertoernooi Master Classics of Poker. En dan moest ja. je eerst nog Horace Cohen verslaan, Frank Lammers, en en Imke. Ja, vooral die laatste twee. Dat was een was dat gigantisch ook? probleem. Ja. <laughs> nee. Nee. nee, dat was heel nee. grappig. Nee. Um, uh, een pokertoernooi waar echt de grootste van de wereld naartoe gaan. En wij ja. mochten met 9 BN's proberen ook zo'n ticket te winnen. Dat heb ik gewonnen. Ik heb het zelfs tot dag 2 gehaald van dat grote toernooi, maar uiteindelijk met twee azen eruit. Maar uh, het was een leuke ervaring. En ik ga daar ook mee door met dat spelletje. Ik, word, ik ben een beetje verslaafd aan geraakt. Oh, maar je wordt een soort pro. Net zoals Fautima, Mojera, Melo. Nee, nee, nee. nee oh. Dat niet. Zij, is, ja. uh, zij doet het de hele dag. Ik maar heb wat anders te doen. Maar het is echt een mooi spel. Ik kan ja. zeggen, want Frank Lammers is ook niet slecht. Die kom ik nog wel eens bij mij in de buurt tegen. Met een echt shirt aan en zo. Die ja, maar echt je, echt, uh... je kon aan tafel wel zien dat er een, een goede speler was dat dit ook uh, vaker heeft gedaan. Ik heb veel boeken erover gelezen. Het is een, uh, het is een mooi spel waarin je je pokerface uh, op moet zetten. Mensen moeten niet van je kunt weten of je bluft of niet. En dat. Uh, en doe je dan dat ligt drieëren, maar... die plaksnor op altijd. <laughs> ja, en een baard en uh, dat soort ja, dingen. En de ja. bril ondersteboven moet je geloof ik <laughs> ja, altijd. Op. Ja, dat, klopt, ja, dat, dat is uh, mooi nieuws, of tenminste leuk om te weten. En ja. dat vertelde je net nog, dat je uh, op de weg hier naartoe... had je even een spannend momentje net. Nee, ik zei dat het voor mij niet spannend was... maar oh, was dat mensen dat dan denken dat het spannend uh, is. Nee, er, er waren een, een hele grote groep mannen... of 10, 15, 20 mensen of zo... Die Marokkanen, zeg het maar gewoon. Nou ja, en die zeiden inderdaad, en die zeiden van... hé, uh, hey, uh, jij hebt mijn uh, broer ontmaskerd en die kwamen even op me aflopen. <laughs> ja, ja, ja. Maar goed, uh, vervolgens was het gewoon een grapje natuurlijk. Het, een maar duurde ze je wel, we gingen ze wel een beetje... Nee, zo dicht kwamen ze niet bij, want het veel mee. veel wel mee. Maar, maar, maar, maar wie dacht je? Ja. Wie had je ontmaskerd? Nee, ik dacht eigenlijk aan niemand. Ik dacht eigenlijk al van, dit zal wel niet waar zijn. En jij dacht, als, je, als ik Britten Brit in Imke kan hebben, dan moet dit ook lukken. Ja, ja precies, kom op. Met een pokerface. Goed, goed dat je er bent. De tweede gast, Erik. Ja, onze tweede gast weet alle met hoofdletters Haagse Robles, is mij verteld. Uh, hij ligt als het moet dagenlang in de bosjes, uh, Zeker niet vies van een potje duiding. En daarom is hij hier. Want dat potje duiding zijn wij ook niet vies van. Politiek verslaggever van Nieuwsuur, Rijer Zwaan. Rijer, goed dat je er bent. Ik kan toch alleen euh... maar rondelen? Hè? Ja. <laughs> of moet ik ook duiden? Ja, ja wilt, duiden rondelen of rondelend duiden. Dat mag alle twee. Je had het natuurlijk uh, zwaar deze week. Ik bedoel, ja. Rutte, Rutte had het zwaar. Maar het was voor jou even doorpakken. Als Rutte het zwaar heeft, hebben wij het ook zwaar. Ja, zo Nee, naartoe. maar het was natuurlijk eigenlijk al sinds zomer. Met de verkiezingscampagne. En dit was eigenlijk eindelijk. Was daar een regeringsverklaring. En uh, nou ja, het zou nu zomaar kunnen dat er een kabinet zit. En dat we weer een beetje ons normale werk gaan doen. In plaats van achtercampagnes aanholen en ruzies en ja. uh, formaties. En, uh, want eigenlijk hoort er natuurlijk gewoon een kabinet te zitten. Dat is nu in ieder geval. zo. Ja, voor hoe lang, dat weten we niet. Maar we gaan even vanuit uit dat het gewoon er even netjes blijft zitten. Ga je dan? Gaat iedereen ook een op vakantie dan? Nu het uiteindelijk kan. Nee, nog even niet. Kerstreces. Hm. Hebben ja. wij, samen met de Kamerleden. En dan kunnen we ook echt op vakantie. Ja. Nu is er nog wel gewoon, uh, ja, de Kamer gaat gewoon verder. Sterker nog, die beginnen nu pas weer echt met uh, alle dossiers. En dat moeten we ja, goed, gewoon maar je volgen. Zou, je zou denken, de, de, de ergste hoos, de wind is nu wel voorbij. Dus nu, nu is het wat rustiger. Ik ben weekendvrij. Oh, kijk, kijk aan. Maar wel goed dat je hier nog zit. BNN Today zet een punt achter de week speciale plaats, he, Ja, Spra ja ik zou hem anders... Uh, ik zal niet zeggen dat ik hem anders... Ga je weg? Nee. Diode nee. gaat weg. Nee. Ik zeg, Ga ik een plaatje nee. draaien, gaat ze weg. Het is toch bestrekeling. Zet de Ik zou dit anders Mooi niet zo zijn. heel gauw draaien. Niet omdat ik het niet leuk vind. Want ik hou erg van Stevie Wonder hoor. Maar dit liedje nou niet in particular zou ik maar zeggen. Maar omdat we een jaar bestaan, dacht ik, ik neem een cadeautje mee. Ah, uh, natuurlijk. Oh, we bestaan een jaar. Dus bij deze van harte ja, gefeliciteerd, Willemijn. Ja, oh, uh, Erik ja, en uh, Luc, Dione, Roberto, <laughs> Rijer, Bas, en Bas, Adria. <laughs> En iedereen die luistert. Gefeliciteerd.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 niet ontgaat. Happy birthday to you. Zit maar een paar keer in het liedje gelukkig. Je hoorde Stevie Wonder. Leuk, ik zou zeggen het eerste opmerk. Ja, dat is baddenhari. horeca bezoeker lover en vooral liefhebber van broodjes. Ja, balen broodje Ja, Dat was inderdaad balen. Dat broodje raakt de ballen deze week flink in de panarie. Vorige week mocht hij namelijk zijn rechtszaak thuis afwachten, maar wel met een paar voorwaarden. Ja, hij mag zich voorlopig niet in horecagelegenheden vertonen. Hij mag niet naar het café, hij mag niet naar het restaurant. En hij mag ook geen contact opnemen met getuigen in dit proces. Ja, dat kan eigenlijk dus van alles betekenen. Ik bedoel, als de rechter zegt dat je niet naar een horecagelegenheid mag en geen contact mag hebben met getuigen, mag je dan wel of niet naar een horecagelegenheid en mag je dan wel of niet contact opnemen met getuigen. Het is zo lastig allemaal. Vechtsporter Bader Hari blijft vastzitten. Hari werd gisteravond opnieuw aangehouden omdat hij in een horeca-gelegenheid was geweest. Ja, twee keer zelfs. En hij spreekt ook nog eens een keertje met getuigen. Toch een beetje verkeerd gegokt. Hè? Het mocht dus niet. En meneer werd opgepakt. Inmiddels is het een ingewikkeld zaakje aan het worden. Het is eigenlijk heel simpel. Oh. Iemand wordt geschorst, althans een voorlopige hechtenis en dan zegt de rechtbank: dat doen we meneer. U mag drie maanden naar huis, maar u mag dit, dit en dat niet doen. Het eerste wat ik doe dan is die man feliciteren dat hij naar huis mag mee naar beneden gaan in het keldertje daar onder het gerechtsgebouw... en zeggen dat betekent dus dat je dat niet moet doen... als die meneer wel op je afkomt, dat je hard moet weglopen... want ik mag geen contact met je hebben... en dat je het zus en zo niet mag doen. Ja, maar die voorlichting heeft Bader helaas voor hem dus niet gehad... en dus zat hij op een gegeven moment lekker te ontbijten met de getuigen... en dat is dom, zegt de rechtbankverslaggever van RTL. Maar even voor me, ik zit me zo boos te maken over Erik Kuster. Die wordt maanden voort. Ben je dan echt zo dom... dat jij mm. denkt, als je gezegd met Estelle gaat zitten, sms... oh leuk, we gaan ontbijten... Bijten. Die man heeft toch ook verstand? Die kan toch ook zeggen, ik ga daar niet naartoe? Hmm, nou, je zegt je ja. Bram? Het kan zijn dat Kusters niet wist dat een van de voorwaarden was... Maar hij weet... dat, nee, dat is niet waar. Hij weet dat hij op maandag opgeroepen wordt. Maar wacht je moet... Nee, nee, Albert, dat je nee, dat ik moet even jongens, naar me luisteren. Nee, ik wil het even vertellen. Nee, Albert. Hij weet dat hij opgeroepen wordt Jongens, Je moet even naar me luisteren. Maar wacht zeggen, nou even, Maar je bent dus... Jongens, ik niet. Maar wacht, laat me even uitpraten. Jongens, heel even. Jezus, relax man. Come on. Anders gaat het mis. Precies, chillax. Ook jij Albert. En jij ook Winston. Niet perfect. Niet perfect. Bram, ga je gang. Custos <laughs> zou wel eens de voorwaarden niet hebben gekend: namelijk dat hij. Als voorwaarde heeft gehad dat hij niet met getuigen moest praten. Ja. Maar in ieder geval als dat is dat wel gebeurd. Badder is weer in het gevangen en eten komen er drie maandjes broodjes in de kantine daar. Ja, dit was een hilarische televisie dit, hè? Oh, dit was fantastisch. Ja, ja. Dat, dat je zo op kwam in de over ja. uh, zoiets. Dat yeah. was mooi. Jullie hoorden dat, Rijer en uh, Alberto, dat hij vrij kwam. Wat dacht je, Rijer? Dat hij weer vast komt te zitten. Sorry dat ja, hij weer vast nee. zitten. Ja, hij ja, was dat vrij. dacht ik ook van was ja. Nee, ik dacht, um, dan ben je wel ongelooflijk stom. Ja. Want ik denk niet dat hij um, heeft geweten dat het niet mocht. Want dan had hij denk ik niet gedaan. Ik denk niet dat Bader Hari denkt, ik ga daar gewoon zitten en dan zien ze me toch ja, niet. is het toch niet dat hij daar gewoon schijt aan heeft? Nee. Echt niet? Nee. Volgens mij, als je naar huis mag, na maanden, maanden. in de cel, ja. dan ga als je ervan doordrongen bent dat ook die broodjeszaak... wat volgens mij toch gewoon, dan leek op een café, niet mag. Ja, maar ho hè, ja. horeca is voor veel mensen één woord en niet een afkorting. Ik vind ik. het ook vrij dom, ja. maar ja. Denk ik denk wel dat, dat het nu maar is. Maar horeca is hem, is hem niet zo heel erg uh, zwaar nagedragen. Daar, daar ging het niet om. Het ging erom, uh, daar zit hij weer vast... omdat hij gesproken heeft met die Erik Kuster waarvan hij dus zegt, ja, uh, ik wist niet dat die man een officiële getuige was. Er zijn zoveel mensen gehoord. Die Erik Kuster wist waarschijnlijk ook niet dat hij getuige was. Maar dat is dan het verhaal van zijn, uh, de vrienden van Badder in de media. Nou, dat is wel een beetje wat Moscovitz zegt. Bo ja. Misschien was het goed geweest om even uit te zoeken... met wie je allemaal niet mag praten en wat een horecagelegenheid is... als, je dan, als dat de voorwaarden zijn. Ja, wat dacht jij, Alberto? Naar in eerste instantie, toen ik het bericht hoorde, dacht ik... nou, het OM is hier wel bezig om een beetje uh, barbetje te laten hangen... Omdat hij in een broodjeszaak was en met veel uh, rumoer werd opgepakt. Um, maar toen was het nog niet duidelijk dat hij ook met getuigen had gesproken. Dat hij, dit, uh, dat hij meerdere horecazaken had bezocht. Dus ja, dan, dan Uiteindelijk wordt het allemaal duidelijk. En dan, uh, dan is er volgens mij maar één conclusie mogelijk. Bader Hari is een beetje dom geweest. En die, die had dat niet moeten doen. En, uh, maar had... denk je dat hij het wist? Dat hij dus bewust al dat allemaal heeft overtreden? Of nou, heeft hij uh... gewoon echt ja, gedacht... ja, jeetje, ik wist echt niet dat die mensen getuigen zijn. Want die waren er ook... die Erik Kuster, hè, die ontwerper waar het over gaat... die dan met hun ontbeten heeft... Die, nou, die was eens, niet bij die vechtpartij. Dus die is wel gehoord, maar die was niet daadwerkelijk in die ruimte toen dat gebeurde. Dus ja, misschien dacht Barra, ja, dan ben je dus ook geen getuige. Ja, ik denk dat, dat wij alle vier hier nu aan tafel... op het moment dat je iets soortgelijks uh, meemaakt... als iemand je een opdracht meegeeft... je mag niet in een horecazaak, je mag niet met getuigen... Dat dan je dan een makkelijk ton uit, maaltijdje ja. koopt. Dat je, dat je thuis <laughs> op je bank blijft zitten. Misschien al voor het eerst van je leven een keer een boterham met kaas thuis eet. Nou ja, wellicht wel. En, en het zegt denk ik wel iets over het karakter dat hij dat naast zich neerlegt. En toch zijn eigen gang gaat. En, um... Het is gewoon een hele primaire jongen. Hij liep op straat en dacht, honger. Nou, hop. Is dat dan dezelfde primaire reactie waarin hij zei... Ik kent die man niet ja. en uh, uiteindelijk komt hij daarop terug. Het zegt iets over wie deze man is. Hetzelfde uh, primaire reactie dik. als die corrigerende dik waarschijnlijk. Dat denk ik haast, ja. ja. Nee, het, begint, het begint zo langzamerhand een, een slechte soap te worden voor hem. Ja. En wat ik het meest pijnlijke vind is dat, uh, dat de leugentjes die hij uh, die, die telkens uh, heeft... Uh, Zoals? Um, nou ja, dat hij dus in eerste instantie niet zeide, <coughs> wist dat hij uh, Everink uh, uh, er was. Dat hij die, die kende, later uh, um, heeft hij daar op uh, teruggekomen. hij in elkaar heeft geslagen in de skybox. Ja, ja exact. Ja. En uh, dan wordt langzaam ook duidelijk dat er meer is, uh, is geweest met hem. Ook in het verleden. Nou, daar deed hij ook eerst uh, wat, uh, wat minzaam over. Uh, dan is er nog die, die zaak dat, uh, dat de politie en justitie gelekt zouden hebben. Waar ja. hij zich heel erg druk om maakt. Het begint zo langzamerhand een, een slecht verhaal te worden. En Weet je voor wie ik het ook zielig vind? Ik vind het voor de kindertjes het ook verdrietig. Ja, dat is ook zo. Dat mama opeens dat, ja. blijkbaar schijnbaar de weg... Kwijt is ja, of in, is in ieder geval. 6. Ja, maar is het niet ook in in zijn geheel, wat jij zegt, het begint een soort soap te worden en het houdt iedereen bezig. Of nou ja, in ieder geval, een aantal mensen. En het is toch ook gewoon allemaal heel triest. Nou, Ik vind het wel triest, maar ik vind het niet zielig. Ik bedoel, Het is triest, nee. misschien meer voor de mensen eromheen. Maar ik vind juist ook de argumenten die Harry nu aandraagt... waarom het minder erg zou zijn. Uh, dus de, nou, de corrigerende tik. Voor mij maakt het niet veel uit of je iemand wil corrigeren... of dat je gewoon erop losrampt. Volgens mij moet je het gewoon niet doen. En, uh, maar nee, ook de maar mensen je, die je hem verdedigen... Je geeft je een corrigerende tik, toch? Nou, of, liever of, ook niet. Nee, liever ja, ook, nee. maar da daar ken ik het uit. Maar en een maar corrigerende liever... tik heb je volgens mij ook geen gebroken oogkas... en een voet die eraf hangt. En... Nee. Maar... Ja, het is wel, het is terug voor de mensen om hem heen. Maar ik vind ook ik de verdediging, twee... die mensen als Leon de Winter, die nee, blijft ook maar zeggen... Op. Leon de Winter, er moet opiniestuk, iets... Ja, heeft ja in, er nu ja. In de, voor, eerst al in de Elsevier, dat het eigenlijk een parel voor de samenleving kon zijn. Uh, maar dat ging je nu dan weer in de opiniestuk nog eens zeggen van ja, ik kan nog steeds niet geloven dat er niet een aanleiding was om te gaan slaan. Ja, voor mij ja, maakt dat niet zo heel zijn, veel uit. er zijn ja. te veel verhalen over Badr -Hari, uh, bekend, te veel slachtoffers, mensen die uh, wel, maar ook geen aangifte hebben gedaan en die daar toch uh, de Gevolgen van hebben volgens mij kan het niet zo zijn dat uh, dat, daar, uh, dat daar niks is gebeurd, nee, nee, maar dat, dat maar dat, daar buiten, buiten dat nu uitgezocht. Maar buiten dat vind ik dat niet de taak van Leon de Winter om zich op die manier daarover uit te laten. Dat nee, ik vind dat ik echt het echt volslagen misplaatst en uh, en buiten proportie. Maar goed, dat... Nou ja, en dan heb je nog dat wat um, hoe heet hij? In um, wat hebben we net gehoord? Dat fragment, Ik ben het even kwijt, boulevard Moskowitz Mosk ja, en um, hoe heet de ander? Sorry Albert jongens, Verlinde. de Albert Verlinde, bedankt. Ja, die bedoelde ik. Ik kwam er even niet op. Die die zei van ja, uh, die, die, die vond het zo raar alsof die mensen in een bubbel leven. Uh, oh. Over Estel dan gesproken en Badder Hari en al die die Yves Geiraad daarbij en die Erik Kuster soort. Hij noemde hij dat de Amsterdam Zuidbubbel en die doen die stellen zich boven de wet en die kunnen niet beseffen, hé, hey, opeens gebeurt iets serieus in het leven. Die denken nog steeds dat ze overal uh, tussendoor zwemmen. Daar had hij het een beetje over. Heb je nou, dat gevoel ook bij deze mensen? Als ik naar me nou die eens mensen kijk, hoor. heb ik dat gevoel. Ja. Ja. Want die boterham met kaas thuis had echt wel gekund. Maar ik denk, denk dat Esther de niet eens weet hoe ze een boterham thuis moet smeren. Maar ik weet niet of je het interview gezien hebt met Esther oh, ja. Goethe en even Santegoets. Dat was echt, echt uh, um, verschrikkelijk. Dat, dat, dat heeft weinig meer met, met je bentjes op de grond te maken. Staan te maken. Maar Evert Zandroet heeft zich ook nu bemoeid, hoorde ik, met de mediastrategie ja. van Bader Hari. Ja, o, dat is ook zo. En dan hoor ik nog ja. weer in de krant dat um, hij ook rijdt van de rijd om te kunnen ontspannen. Ja, het is allemaal wel. Daarin lijkt het wel erg op een soap. Ja. Um, stel, uh, hij wordt straks veroordeeld en er zit zijn straf uit. Um, mag hij terugkomen als vechtsporter, vinden jullie? Ja, natuurlijk. Deze man die, heeft, die wordt, krijgt straks een straf omdat hij buiten de ring uh, zich, uh, zich uh, uh, misdragen heeft. Daar krijgt hij straks een uh, straf voor. Hij is topsporter. Hij mag dat vervolgens in de ring best uitoefenen. Alleen uh, vervolgens moet hij het niet ook daarnaast nog eens buiten ja, de ring gaan doen. Het, ik vind het alleen het rare dat ik heb in een heel donkergroen verleden ook wel eens in zo'n dojo getraind en, uh, en oh, kickboxers. Ja. en Ja, dat is lang geleden. <laughs> maar <coughs> toen was echt regel 1 dat dat echt alleen maar in de ring mocht. Juist dus ik zou, me ook, ik zou het ook een heel mooi teken vinden als de sport zelf zegt, sorry, als iemand die dat uh, uh, vanaf ze van heeft geleerd dat je dat dus niet daarbuiten doet, dat die dat da wel daarbuiten doet en daarvoor veroordeeld wordt, die, dat die vervolgens zijn sport niet meer uit zou mogen komen. Zijn... vanuit de sport zelf een, een, een, een teken of, vinden. Of wat fanatieker worden in de ring om van hem oh, ja. te winnen. Ja, ja. Nee, nee, er wordt ook. natuurlijk nu ook heel veel gezegd over de sport en ik krijg dan de ene na de andere prominent uit kickbox op televisie die zegt: het zijn allemaal incidenten, natuurlijk, dat in zijtaart. Uh, het ene heeft niks met het ander te maken, maar de, de sport kickboksen ja. komt even niet zo lekker uh, in het daglicht. En dan hoor je ook hoor ik iemand zeggen op uh, televisie: Moet de sport niet aangepakt worden? Hmm. Nou ja, die, die, die vechtsport-gala's die worden al aangepakt in sommige steden. En misschien dat dat nog wel meer gaat gebeuren. Maar dat is meer dat dat trekt weer allerlei volk aan. Dat heeft op zichzelf misschien weer niet zoveel met die sport te maken. Nee, dat heeft daar niets mee te maken. Heb jij er wel eens onderzoek naar gedaan? Alberto? Nou, ik heb er nooit een uitzending over gemaakt. Ik heb er wel eens wat onderzoek uh, naar gedaan. En wat mij dan vooral opvalt is dat je daar inderdaad mensen tegenkomt... uit het criminele circuit. Dat weten we ook. Dat willen ze wel eens ontkennen, maar dat is wel het geval. Maar diezelfde mensen kom je tegen in het uitgaansleven... Op de voetbal, rond de voetbalvelden. Ja. En, en die, die, die, het die, die organisatoren niet heel zeggen, ja, daar kunnen wij niks aan doen. Ik denk ook dat dat waar is. Ja. Nou, in zuid was het geloof ik wel een van de organisatoren... die er bij de schietpartij betrokken was. Maar goed, dat even terzijde. Ja, dat staan we wel. Ja. Hij <laughs> zit dus weer drie maanden vast in ieder geval. Ja. Harry. We gaan kijken hoe dat uh, verder gaat. Uh, ongetwijfeld wordt er nog veel meer over gezegd en gezegd. Schreven. Zometeen na negen praat ik verder met aan tafel hier dus undercover journalist Alberto Stegeman, politiek verslaggever Rijder Zwaan, My Music Man, Erik Carton ja, alsof hij alleen maar muziek doet, zeg. Ja, dat wil ik ook wel doen, hoor. Nee. <laughs> nee. Af en toe scherpe mening er tussendoor. En we hebben het natuurlijk over premier Rutte. Het was zijn week. Wat heeft hij het zwaar gehad in Rijer? En het dat lijkt weer niet. Het ja. deed was zijn week niet. Nee, vooral. Het lijkt weer een beetje beter met hem te gaan. En toch ook wel. Want ik vond hem wel ijzersterk staan, hoor, daar tijdens Moest die... Woensdag ja, weer. vond ik echt wel heel knap. In het debat over de regeringsverklaring. Ja. Dat zo meteen. En nog veel meer. Maar eerst het nieuws. De deze de Week e en. En. De Award voor 2012 gaat naar Radio 1: Goud voor Radio 1.